Carolijn Bari met het NOS Journaal. De ongeveer 90 Nederlanders die op cruiseschip de Westerdam zaten... mogen voorlopig toch niet naar huis. Een eerste groep zou morgen in Nederland aankomen vanuit Maleisië, maar ze hebben te horen gekregen dat ze daar moeten blijven. Dat komt omdat onverwacht minstens één passagier van het schip... besmet is geraakt met het coronavirus. Er waren 800 bemanningsleden en 1455 passagiers aan boord. De meeste wilden via Maleisië naar huis vliegen...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 Tennister Kiki Bertus staat voor het tweede jaar op rij in de finale van het WTA-toernooi in Sint-Petersburg. De titelhoudster won in drie sets van de Russische Alexandrova. In de finale speelt ze tegen Jelena Rybakina uit Kazachstan. Het weer, vanavond is het bewolkt en neemt de kans op regen toe. De wind is vrij krachtig tot stormachtig langs de kust. Daar kunnen zware windstoten voorkomen tot 100 km per uur.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 Zo, daar zijn we dan weer. Ja. Ja. Het tweede uur van Entertainer voor jou. En, uh, ja. We kwamen net wat tijd tekort om uh, in het eerste uur af te sluiten. Ja. Ik zou zeggen, ja. jij bedankt en je vrouw ook bedankt uh, voor de komst hier naartoe. Ja, jij, jij ook bedankt. Uh, de ja. mensen bedankt voor het luisteren. Uh, ja, ja, gedaan. Mochten er uh, mensen zijn die zeggen van... Uh, jullie Bart Heemskerk, die wil ik wel uh, volgen. En dan kunnen ze me altijd volgen op Facebook. En ik sta uh, op Facebook als zanger Bart Heemskerk, Rijnsburg. Ja. En als ze me willen volgen op Instagram, dan ben ik uh, Bart Heemskerk 0802. Nou ja, voor de rest staat alles op uh, Facebook en op YouTube ja. en op Spotify. En uh, ja, voor de rest wil, wil ik de mensen in ieder geval een heel fijn weekend wensen. En uh, dat ze nog maar lekker naar je mogen blijven luisteren. Ja, ja Ook naar jou natuurlijk. Dankjewel. Uh, lekker <laughs> blijven luisteren. Uh, ja, natuurlijk ook op, uh, op Google uh, of YouTube. Ja, ja, wat zeggen we. Ja. Uh, uh, uh, yeah. Gewoon lekker een, een duimpje omhoog. Als je het mooi vindt. Ja, zeker weten. Heel graag. En, uh, ja, zeker. Een, een, ja, ook een leuke reactie is ook altijd welkom, toch? Ja, zeker. op zeker, Facebook zeker. ook natuurlijk. Ja. Instagram en uh, maakt allemaal niet uit. Ik vind het altijd ja. hartstikke leuk als mensen me volgen. Ah, je, en ik krijg je altijd een reactie terug ook. Dus. Je had ook nog een persoonlijke site. Of nog niet? Uh, nee, ik heb nog geen persoonlijke site. Maar ik heb ja, tenminste Bart Heemskerk Entertainment. Dat is eigenlijk het uh, Facebook-account, zeg maar, wat uh, mijn zakelijke account is, zeg maar, uh, van mijn eigen bedrijf. Oké. Okay. En daar kunnen mensen eigen, uh, Op toevoegen, zeg maar, al optredens die ik uh, openbaar heb, ga ik daar, uh, ga ik daar binnenkort allemaal opzetten. Dus. Oké. Okay. We blijven je volgen. Dankjewel. Nog uh, een hele fijne he? uitzending. Ja, dankjewel. <laughs> Hoi. Me niet gaan, we hebben ooit tot samen voor.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 zie ik jou mooie praatjes, het is over en uit Ik kan zonder jou, ik ga verder met mijn leven Je speelde een spel, een beetje hoop heb jij gegeven Je zegt dat je van me houdt, maar je spreekt jezelf tegen Het is bij woorden gebleven, ik kan zonder jou Blijf jij maar bij die anderen, want jij verdient Eindelijk ben jij niet meer dan een stuk verdriet En bel me niet meer, wanneer je je verveelt Ik kan echt zonder jou, jouw spel is uitgespeeld Je zei me, wat ben je lief en mooi, maar ik was voor jou Ik kan zonder jou, Simone Evers uh, of Evertijk. Ja, hey, we zijn er weer. Twee tweede uur. ik zou zeggen, welkom als je hebt gegeten. Dat het u wel mogen bekomen. En zit je te eten? Nou ja, gewoon lekker. Eet smakelijk. De jaren gaan voorbij. Ook hier bij ZFM. View. Ruud Chokot. En dat allemaal vanaf de tolweg, Dina. De mooiste dingen... Kostte vaak de minste moeite en komt geluk zo aangewaaid. Maar om de hoogtes te ervaren, moet je ook de dalen voelen. En meebewegen met hoe de aarde draait. Soms sta je in het donker, met je ogen dicht. Soms struikel je erover, zoekend naar het licht. De jaren gaan voorbij. Wij drijven mee hier op een zee van tijd. De stroming neemt ons mee, ook al drijven wij uiteen. De liefde die blijft. Al gaan de jaren hier voorbij. Soms zijn het een paar woorden. Ergens diep van binnen Nooit gezegd Met spijt betaald Want je wist wat je Wou zeggen, maar bleef Zoeken naar de zinnen En heeft de tijd Je ingehaald Soms sta je In het donker Zee van tijd, de stroming neemt ons mee, ook al drijven wij doorheen. De liefde die blijft. al gaan we. Wij drijven mee hier op een zee van tijd. De stroming neemt ons mee. Ook al drijven wij alleen. De liefde die blijft. De jaren gaan voorbij. Wij drijven mee hier op een zee van tijd. De stroming neemt ons mee. Ook al drijven wij alleen. Die blijft. Al gaan de jaren hier voorbij. Eh, de jaren gaan voorbij. Ruud kot, 306,9. 104,5 op de kabel. En eh, we gaan verder met een verzoekplaatje. En dat is afkomstig van Federico. En die, ja, die wil horen: André Hazes Junior En eh, ja, ik kan niet zonder jou. Blijf lekker luisteren. Tot de klokjes van zeven uur ben ik bij u. Mijn naam is Grettheij. En als je zit, eet, eet smakelijk. Er gaat geen dag voorbij dat ik je niet nodig heb. Want wat ik doe, het lukt me niet aan. Federico en André Hazels Junior. Ik kan echt niet zonder jou. Uh, we gaan even eventjes uh, niet, niet te snel, André. Ja. Entertainment for you. Meer dan Zo radio. is dat. En, uh, oh, vidarte. Rolf Samen met Emma Heesters. <tied>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 Tu noces la soledad gana en el combate La luna no sale si no te vuelve a ver ik heb vandaag dagen niet geslapen, vergeten Ik ben al onder de mij bezweken Te maken niet op als jij je niet meer bent Baby, yo no tengo apuro Vamos a hacerlo de a poquito Pégate con dissimulo Que si al miedo te loquen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 Wordt een vlam die wel gaat branden Liefde, het gaat toch altijd weer om liefde Als je het helemaal hebt gevoeld Neem het aan met beide handen Liefde, ja ik lees het in je ogen ze hebben nooit iemand bedrogen. Ze zijn zo eerlijk en oprecht. De liefde is de warmte in je leven. Die een ander je kan geven. Geeft je moed en nieuwe kracht. Het is de bron van heel het leven. Liefde geeft je hoop en vol vertrouwen. Het is een woord en klein gebaar, zodat een ander van je gaat houden. Zal het altijd weer proberen en het steeds weer op het heeft geduld, is voor begrip. Liefde is de warmte in je leven die een ander je kan geven. Liefde is oprecht. bij ZFM Entertainment for You. En dat allemaal uh, ja, van de vroegere... Uh, helaas overleden... Uh, William Bertie... Uh, ja, in een nieuw jasje gestoken door... Django uh, van En uh, ja, we gaan, uh, wat gaan we doen? Um, ja, zeg het maar. Uit de Entertainment for You... Dagstop 5. Ja, de nummer 1. En, uh, ja, ze houdt, maar ze lacht. Man...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 ze lacht, ze huilt, maar ze lacht En nu, ze laat het los En nu, ze laat het los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 Raam en ik vraag me af Hoe zou het voelen mezelf te zijn Want soms doet het pijn als ik huil Uit de Entertainment for You Dagstop 5 De nummer 1 Maan Ze huilt maar ze lacht En uh, ja We hebben iemand aan de telefoon En dat is Rocky Rocky Een hele goede uh, avond Goedenavond Goedenavond. Goedenavond. Ja, jij zit op een feestje? Ja, ja, ja. Klopt, klopt. Oké. Okay. Even tussendoor gauw. Even. <laughs> Zo is het. Hey, uh, ja. Jouw single, uh, laatst uitgebrachte single. Uh, weet dat ik van je hou. Uh, ja. Van waar de titel? Nou, uh, ik heb de single 18 december uitgebracht. Het is eigenlijk een uh, koffertje van uh, Gordon en Replay. Ja. En uh, ik was op zoek naar een nieuwe single. Toen kwam ik eigenlijk dat liedje tegen... Dat kende ik nog van mijn jeugd. Oké. Okay. En uh, toen dacht ik, ja, waarom, uh, waarom niet eigenlijk? Toen heb ik het eerst uitgezocht of het niet al een keer gedaan was. En dat was er niet. Toen nee. heb ik het naar de studio gestuurd. Ja. in de studio bij Frank van de boomstudio in Breda. Ja. En die was eigenlijk gelijk enthousiast en toen hebben we hem gemaakt. Oké. Okay. Ja, want het is een uh, vrij serieus nummer eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. We hebben een klein beetje een... Uh, ja en een lekker zomersplaatje van gemaakt gezellig ja. uh, gezellig sfeertje ervan te krijgen ja want dit, uh, nou ja dat is een gezellige sfeer is sowieso, uh, ja dat is gelukt Dus nou. <laughs> daar ontbreekt het niet aan nee zeker zeker hey, en uh, je, ja je, je bent zelf uh, een beetje van de uptempo, neem ik aan uh, ja dat vind ik wel het leukste sowieso om te zingen het nummer pakt ook gewoon lekker op als je op de bühne staat natuurlijk ja en uh, ja, weet je, de, de, de, ik vond het gewoon leuk om die sfeer eruit te brengen en uh, dat hebben we ook gedaan. Ja, ja want uh, ja. bellet uh, zie je zelf niet zingen, of? Ja, nou, ik, toevallig uh, was ik aan het zoeken eventueel voor weer een nieuwe single in het najaar. Ja. Toevallig kwam ik ook een bellet tegen, dus dat, misschien komt dat er nog wel een keer aan. Oké, okay. uh, je hebt al wat nieuws op de plank tenminste, uh, of, of ideeën zijn er? Mm -hmm. en, en, en, ik, heb, ik heb eigenlijk al twee nieuwe ideetjes. Okay. Ik wil, denk ik, in het najaar weer een nieuwe single uitbrengen. Ja. En uh, we zitten zelfs te denken om volgend jaar misschien een album te doen. Okay. Met een paar oude liedjes en een uh, stuk of zes, zeven nieuwe liedjes. Dus ja. er zijn plannen zat. Ah, oh, oké. Okay. Nou, dat, dat gaan we in ieder geval afwachten. Ja. En dat. Uh... Hey, um, ja. Sta je nog ergens op de bühne? Uh, nee, vanavond moet ik eerlijk zeggen, hebben we een vrije avond. Dat is ook wel lekker gisteren. We hebben wel gezongen en morgen staan we op een afsluiting uh, van op een optocht. Dus ik hoop dat het weer een klein beetje mee zit. Ja, ja want uh, ja, ze, ze voorspellen eigenlijk een uh, ja, wat lichtere storm in ieder geval als uh, wat we afgelopen week hebben ja. gehad. Ja, dat klopt. Dus, en volgende uh, week natuurlijk hebben we het ook druk met de carnaval, dus dat betreft mogen we niet klagen. Ja. Maar vanavond heb ik vanavond je rust, Dat is ook ah, Oké, okay. we staan nog ergens op de grote bühne van de zomer. Uh, of je weet, of, of nog uh, niet? Nou, we hebben wel diverse dingetjes waar we staan. Maar dat is misschien leuk voor de luisteraars om te kijken op de website. Dat is www.rockypow.nl. Ja. We zijn natuurlijk ook terug te vinden via Facebook en Instagram. Ook onder de naam Rocky Pauw, En daar zijn eigenlijk alle leuke dingetjes op. Oké. Okay. En de openbare optredens. En, en de en, agendas en dat soort dingen, ja. Ja. Ja, ja zeker weten. Ah, oké. Okay. Nou, dan gaan we daar uh, naartoe. En, uh, Kijk. Ja, we gaan, uh, we gaan lekker naar je single luisteren eigenlijk. Kijk, super, super. Hey, ik zou zeggen, een heel goed weekend. Heel veel succes en uh, ja, heel veel optredens. Ja, natuurlijk wil ik jullie bedanken voor het draaien en promoten van mijn nieuwe single. En voor alle luisteren die het hele fijne ah, Oké, okay. hey Rocky, bedankt. bedankt en tot voor gauw. Tot de volgende keer. Yo. Hoi, hey, hoi. Goedjes daar. Hoi hoi. Jou staan. Weet je nog die nacht, waar kwam jij vandaan? Voelde onzekerheid, maar het was een feit, het was ons lot en daar was jij. Weet je nog die dag, jij kwam toen naar mijn huis? Weet je nog die dag, je voelde je af? Een gebroken hart, het was een valse start Van de mooiste liefde ooit We praten en we lachten lang We streelden elkaar nachten lang Het voelde goed bij jou te zijn Want je zei dat ik de waarde was voor jou Weet dat ik van je haal als je dit liet Dan Rocky Paul Een parodie van uh, Gordon Replay Weet dat ik van je hou En uh, weet je wat wij gaan doen De drie op een rij van Fred Heij Ik zou zeggen geniet ervan I'm mm the -hmm. one.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 No Dan weer de drieënberij van Fred Heij. En uh, we begonnen met Lou Rose. And you'll never find another love like mine. En als tweede natuurlijk lekker de gauw over van Cloud. And save me. En dit was Robert Gray. En right next door. En we gaan lekker weer terug naar het Nederlandstalige. Doen we met Bertha Verbeek. En jij was de liefde van mijn leven. En blijf er lekker bij... Tot 7 uur entertainers van Jury 306,904,5 op de kabel. En dat allemaal vanaf de tolweg 10A. En dat allemaal in zandvoort. Ja, jij. je deed me zoveel pijn en verdriet. Toen jij. Me zomaar in het zie. Maar jij. Je komt jezelf echt nog tegen Want je hebt me zo bedrogen Al je woorden zijn gelogen over jou hey. Alles is te laat Ik ben ontzettend kwaad Ik moet alleen staan Alles doet zo pijn Waarom moet dit zo zijn Ik kan het nog niet Ja maar leven. We gaan lekker verder. En met nog één verzoekje te gaan. Voor de klokken van 7 uur. Um, ja, dat is afkomstig van Jeroen. Jeroen, jij wilde horen. Uh, Bart, Herman en ik ga dood aan jou. Tot 7 uur en. Tot 7 uur. Entertainend voor jou. Zo is het. Ja. <lacht> Blijf er lekker bij. Je liet alle lichten aan Het huis stond leeg en zonder jou Je laatste glas vol wijn gedaan Je rode lippen bleven staan waarom Waarom, ik vraag, waarom ben je weggegaan? Want ik ga dood aan jou, dood aan jou. Als ik niet vurig van je hou, ga ik dood aan jou. Als ik niet van jou. En wacht mijn leven lang. Ik proef je lippen en je wijn. Waarom? Waarom? Ik ben zo bang alleen. Zo, dat is hij dan. Aangevraagd door Jeroen Bart Herman. En ik ga dood aan jou. We gaan er nog eentje doen. En uh, dat is uh, van de, de, de Dalmatino en Jedina Jubaf. Zalke, deze is voor jou. Was uh, Dalmatino uit Kroatië. Jenina Jubav. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. En uh, ja, hopelijk hoor ik u. Gewoon volgende week weer. Zaterdag om dezelfde tijd. En dat allemaal. Hier vanaf de tolweg Tina. Ik zou zeggen tot volgende week. Groetjes. Bye bye. Goed weekend. En geniet ervan. Doei.